Daar sta je dan, terwijl je dacht dat jij wat had. zingen. Maar nu leg jij allemaal maanden in de grond. Waar zijn al je vrienden? Ja, mijn vrienden zijn hier. Het is geen mens die aan. the friends' end, but it's not so bad. Sing it! This is the day, the time has come, to stand together. Leuk. Dus Dit hè? was het alweer. Er is een tijd voor komen. Er is een tijd voor gaan. En die tijd is nu gekomen. Ja. Het is nog niet goed hoor. Maar dat maakt, maakt me allemaal mee. niet uit. Dit was weer een nieuwe aflevering van Entertainment for You. Ja. We heel erg bedankt weer voor het luisteren. En volgende week zijn we natuurlijk weer op dezelfde tijd. En dezelfde zender op CFM Zandvoort dus. Ja. En uh...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 Onder de demonstranten waren vertegenwoordigers van onder meer vakbonden en mensenrechtenorganisaties. Ook in 135 andere Franse steden en dorpen is geprotesteerd tegen het Roma-beleid van de regering Sarkozy. Sarkozy ziet Roma-kampen als broeinesten van criminaliteit en kondigde in juli aan dat ze worden ontruimd. Inmiddels zijn er volgens de Franse regering zo'n duizend Roma met een toelage van een paar honderd euro op het vliegtuig richting Oost-Europa gezet. Tegenstanders van de president zeggen dat hij zo de aandacht wil afleiden van pijnlijke pensioenhervormingen en bezuinigingsmaatregelen. Ook de Europese Unie heeft kritiek op het Roma-beleid. De Universiteit Twente heeft een nieuwe biologische olie ontwikkeld die kan worden verwerkt tot benzine, diesel en kerosine. Daarmee is de grootschalige toepassing van biobrandstof in het verkeer een flinke stap dichterbij gekomen. Voor de nieuwe olie is niet langer landbouwgrond nodig die is bedoeld om graan of mais op te verbouwen. De olie kan worden gemaakt van houtsnippers en landbouwafval en er kan worden bewerkt in bestaande raffinaderijen. Koningin Beatrix begint maandag met een nieuwe consultatieronde... ter voorbereiding van de formatie van een kabinet. Ze spreekt in de ochtend haar adviseurs Jane Quilling, de vicepresident van de Raad van State, Verbeet, de voorzitter van de Tweede Kamer... en Van der Linden, de Eerste Kamervoorzitter. Later op de dag komen de fractievoorzitters van de VVD, de PvdA, de, de PVV en het CDA bij de Koningin. Dinsdag mogen de fractieleiders van de kleinere partijen hun voorkeur kenbaar maken... VVD-leider Rutte heeft al gezegd dat hij de koningin zal adviseren om hem opdracht te geven een concept-regeerakkoord te schrijven. Vanmiddag gaf Ivo op Stelten een persconferentie over zijn mislukte missie als informateur. Pardon. Hij zei dat een akkoord al binnen handbereik was toen de PVV niet meer verder wilde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, morgen zonnig en ruim 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Als een nieuw begin. En wel vrijdag 3 september van 2010. Even over de klok van 3 uur. En dat op deze zondag en vrijdagmiddag. Tijd dus voor. De Euro Breakdown. Tijd voor de Euro Breakdown hier op CFM. 20ste jaar alweer van de hitlijst van Europa. Vandaag aflevering 35 uit deze jaargang. De lijst met de 40 beste platen van Europa, waarvan er deze week 18 stijgen, 2 blijven zitten, 17 een of meerdere plek dalen en 3 helemaal vanaf nul binnenkomen. Ik denk dat er ook ruimte gemaakt moet worden in de lijst van Europa. Dat doet Stroma 1 met Alora Dans na 20 weken en 15 weken voor Davy, Getta en Fergie. Getting Over You is uit de lijst verdwenen. 13 weken lang stond Kelly Rowland erin met haar Commander en ook zij maakte ruimte in de lijst voor nieuwe binnenkomers. De snelste stijger is in handen van Elisa Doolittle. Back up gaat in één keer 13 plaatsen omhoog. Nee, 11 plaatsen omhoog. 13, dat is de snelste dalen. En dat is Fire with Fire van de Sister Sisters. Langs genoteerd deze week, dat zijn er zelfs twee. Eentje daarvan is Lady Gaga met Alejandro. En die andere is van Rox, My Baby, Left Me. Beide staan alweer 18 weken genoteerd in de lijst van Europa. Zometeen gaan we naar de eerste nieuwe binnenkomen van deze week. Op nummer 38 komen die tegen. 39 is voor Sheryl Cole en Will I Am. Three words zakken vanaf 35 naar 39. Ik zei het net al, zij wordt bij het langsgenoteerd. Een van de langstgenoteerde platen. 18 weken lang genoteerd in de lijst van Europa. Vorige week terug te vinden op plek 33. Deze week zakken het naar de allerlaatste plek. Ik heb het over Lady Gaga. Met haar single, Alejandro. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam.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 Ik Zit er niet meer in voor Ledegagen met Alejandro? In haar 18e week levert ze zeven plaatsen in en zak ze van 33 naar die plek 40 toe. Cheryl Cole, Will I Am, Tree Word staan er nog net een plekje boven. 15 weken staan zij in de lijst, ze zakken wel van 35 naar die 39e plek. ...naar de eerste nieuw binnenkomen. Die komen we tegen op plek 38. En eindelijk is John Legend dan bezig met het project waar hij al zijn hele carrière naar snakt. Natuurlijk was het leuk om popliedjes als Safe Room en PDA te horen van hem. maar zijn doorbraak single Ordinary People wees het al uit. John Legend is en voelt zich het beste bij de pure jaren 70 muziek. Samen met de Band The Roots heeft hij dan nu een hele album opgenomen... ...wat vol staat met nummers uit deze tijd... Wake Up Everybody is de eerste nummer dat uit deze tijdmachine is getoverd. In 1975 scoorde Harold Mal Alvin en de Blue Notes er toen al mee. Nu 35 jaar later mag John Legend het dus samen met The Roots gaan doen. En voor de zekerheid hebben ze ook nog een beetje hulp ingeroepen. Namelijk van rapper Common en van Melanie Fiona. En vooral Fiona is een goede toevoeging aan dit toch al fijne nummertje van John Legend. Op nummer 38 komt hij deze week dus samen met The Roots binnen... Wake up everybody! hatred, War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 No more sleeping in bed. Oh, wake up, everybody! Yeah. <laughs>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 Alweer 18 weken lang in de lijst van Europa Rocks, My Baby Love Me. Vorige week stond ze nog op 29. Deze week zak ze wel naar 36. En daarvoor op 38 de nieuwe zin van John Legend and The Roots. Wake up everybody. Een leidenaar die opgegroeid is in Koude Kerk aan de Rijn. Afgestudeerd aan het conservatorium en meermaals nummer 1 DJ van de wereld is geweest. Ik heb het over het leven van Armin van Buren. We hebben tijdens zijn carrière al kunnen genieten van singles als Sale en and In and Out of Love. Ook Rush Hour was een grote hit voor hem. Vanaf 10 september ligt het nieuwe album Mirage alweer in de winkel. En volgens Armin moet dit het beste album ooit gaan worden. We hebben wel al een voorproefje gehad van hem. Full Focus werd een grote hit. En nu krijgen we nog een tipje van de sluier: Nothing give up on love. En Armin van Buren snapt ook wel dat je niet als DJ alleen in de lijst van Europa terechtkomt. En daarom heeft hij de hulp ingeroepen van de one and only Sophie Ellis Baxter. En zij neemt in dit nummer dan ook de vocalen voor haar rekening. In het verleden heeft ze al laten zien dat ze het kwam uh, met een nummertje. Want Murder on the Dance die werd vroeger uh, eigenlijk uitgebracht als een instrumentale elektro-transplaat. En door de samenwerking met de Sophie Ellis Baxter werd dat toch een hele grote hit. single dus van Armin van Buren samen met Sophie Ellis Baxter. I know you're feeling restless Like life's not on your side It's way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 De derde week gaan ze zes plaatsen omhoog, van 39 naar 33. Usher, DJ, God is Falling in Love. En voordat ik zo meteen ga vertellen wat het weer allemaal gaat doen... en hoe het, de stand van zaken op de weg is in de buurt... heb ik eerst nog de laatste nieuw binnenkomen voor je op nummer 31. Tom Helsen, een Vlaamse zanger-muzikant uit Bertum. Dat is weer in de buurt van Leuven. Die is op 19 juli van 1976 trouwens geboren. Helsen kwam voor het eerst in de aandacht op Humo's Rock Rally van 1996... Waar wij toen als tweede eindigde. Onder meer de song Rebecca werd hij toen heel bekend voor. Daarna kwamen twee albums uit. Een titelloos album in 1998 met wat hits als uh, All Your Broken Homes en Great American Sex Scandals. Het tweede album Tom Is Doing Great, waarvan Slowly and When Marvin Calls de bekende nummers zijn. Die kwam in oktober van 2004 uit. Even later het derde album More Than Gold. In november van datzelfde jaar gaf de singer-songwriter negen concerten in het voorprogramma van Dario. En toen werd het heel lang heel stil om hem heen. Hiltie kwam zo'n uh, drie jaar geleden uit als laatste album van hem. En daarop stond één hit, Sun in A Rise. En opeens is Sun in a Eyes een hit geworden in Europa. Ik Vraag me niet waarom die opeens in de hitlijsten voorbij komt. Maar wat wel opvalt is dat hij in uh, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk op dit moment in een commercial gebruikt wordt. De hit van Tom Helsing dus. Sun in a Eyes is deze week de hoogste binnenkomen. Hij doet dat op nummer 31. Momentain er dus zitten een weekendweerbericht hier op CFM en nog veel meer hits. Tot aan 5 uur is dit The Hour Right Down. Let it go stop. I don't know stop. Is it right to let you be the other girl in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 never saw it coming in. De nummer 31 is voor Tom Helson, The sun in a rise. ZFN, Westkust, weerbericht. Op deze vrijdag schijnt weer geregeld de zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden tussendoor. Het blijft in tegenstelling tot gisteren vandaag wel droog. En het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Wind vandaag uit het noorden en niet meer dan zwak van kracht. Vanavond en de komende nacht is het dan weer helder en daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen is er prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft ook dan droog en wordt in de middag maximaal 19 graden. De wind die waait uit het noordoosten en is overwegend matig van kracht dan. Zaterdagavond, zondagnacht zijn we dan weer een hoop heldere hemel te zien. En daalt de temperatuur naar een graadje of 9. De wind gaat uit het oosten waaien, overwegend matig van kracht. De laatste dag van het weekend alweer zondag is het ook aangenaam weer. De zon schijnt opnieuw flink en het blijft droog. De oostelijke wind die waait overwegend matig, de temperatuur stijgt naar 19 graden. Zondagavond en maandagnacht is het dan weer helder en daalt de temperatuur. Bij een langzaam in kracht toenemende oostelijke wind, naar ongeveer 10 graden. En als we er weer mensen mogen geloven, krijgen we vanaf maandag weer een stukje nazomer. En gaan we gewoon weer dik in de 20 graden. Kijken we even naar wat de AMB allemaal te melden heeft van ons. Want op de A200, dat is Haarlem richting Halveweg. Tussen knoop het rotte polderplein en Halfweg, daar is de weg in beide richtingen volledig afgesloten. Dat alles komt daardoor een gaslek. En dan moet je ook nog even uitkijken, mocht je op de A5 rijden Haarlem richting Hoofddorp, ten hoogte van hectometerpaal 3,8 aan het einde van het vliegtuigviaduct. daar houden ze namelijk je snelheid in de gaten. Yeah, yeah, iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. De Euro Breakdown op vrijdag.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 Take you back, but we've got is too strong. We've had each other's back for too long. There's no breaking up this time, and you know it's so Nummer 29 is in handen van Alivehouse. In inheid dat nummer. Alweer drie weken lang staan ze nu in de lijst van Europa van 32 omhoog naar 29. En voor mij heb je de nummers 40 tot en met 31 nog even te goed. Lady Gaga, Alejandro, langsgenoteerd met haar 18 weken. Wel het van 33 naar 40. Cheryl Cole, Will I Am? Three words staan nu 15 weken in de lijst. zakken van 35 naar 39. John Legend and the Roots. Wake up, everybody. kom nieuw binnen op 38. Shakira met haar Waka Waka staat ze 17 weken in de lijst, levert 10 plaats in en zakt dus naar 37. Rocks My Baby Left Me, ook alweer 18 weken in de lijst, van 29 zak het naar 36. En verliezen is er ook van Ricky Glaciers en Pitbull. I Like It zak van 26 naar 35 in hun 13e week. Armin van Buren samen met Sophie Ellis Baxter, Nothing Give Up On Love, komt nu weer op 34. A Shirt DJ Got Us Falling In Love stijgt deze week van 39 naar 33. Verlies voor BOB met zijn airplane zakt hij naar uh, 32. Afkomstig vanaf de 30ste plek alweer 12 weken in de lijst. En Tom Helsen, zijn NRI's, was de hoogste binnenkomer op 31. De baseballs Hot and Cold vinden we terug op nummer 30. 13 weken in de lijst zakken van 21 naar 30. En net die dus de plaat van Livehouse All-In gaat omhoog van 32 naar 29. Op 28 komen de eerste zitten er alweer tegen van deze week. In handen van Adam Lambert. If I had you staat 9 weken in de lijst en blijft dus zitten op 28. In 2008 maken we voor het eerst kennis met Tim Burke. Maakte die een remix van Sanchez, Bang That Box. En dit was de laatste remix die ik gemaakt heb Bromance. Vier weken lang staat hij in de lijst van Europa. Vorige week op 34, deze week omhoog naar plek 27. En daarvoor de eerste van de twee zitten blijven van vandaag. Adam Lambert, If I Hate You blijft zitten op plek 28. Dit is de nummer 25, 11 plaatsen winst in de derde week voor Elise Doolittle, Pack Up. Terug te dus op 25. 26 is er dan voor John Mayer Half of My Heart. Van 18 zakt hij naar 26. Tonight, not to do no harm. I promise you, babe. 22 is in de van de Brendan Flowers met hun uh, nummer Crossfire. Over vier weken staan ze daarmee in de lijst. Ze gaan uh, twee plekken omhoog van 24 naar 22. En dat geeft ons de tijd om uh, weer even achterom te kijken. Daar vinden we op nummer 30 de Baseball's Hot Cold. Negen plaatsen leveren ze in van 21. seconden naar 30 in de dertiende week. Livehouse gaat all-in en ze gaan drie plaatsen omhoog daarmee. In de derde week van 32 naar 29. Adam Lambert blijft zitten, FIAU in de 9 week op die 28e plek. Tim Burke met Bromance gaat 7 plaatsen omhoog in zijn vierde week naar 27. En John Meijer, half of maar hard moet plekken inleveren. 8 in totaal van 18 zakken naar 26 in zijn 13e week. De geweldige zingen van Elise Doolittle, Pack Up, gaat in haar derde week van 36 omhoog naar 25. En zij is daarmee de snelste stijger van allemaal. Knee met hun waving flag staan ongeveer 15 weken in de lijst zakken wel van 17 naar 24. Verlies ook voor Kylie Minogue, All the Lovers, 12 weken in lijst, zak dat van 14 naar 23. En Brandon Flowers, zoals met hun crossfire, gaan ze dus van 24 naar 22. Ora moet ook een paar plekjes in, uh, inleveren. I Will Love Your Monday zak van 10 naar 21 in haar 15e week. Veel verlies ook voor de Sister Sisters. Fire with Fire, 13 plaatsen leveren zij in, zijn daarmee de snelste daler van allemaal. Dat alles doen zij in de 10e week.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 the pool you